De Schipper heeft weten door te dringen tot de regeringskring in Den Haag. Ze vertelt over haar leven op Marken. De ministers luisteren ademloos. Ze vertelt over het verlangen van haar tweelingbroer Ariaan om Schipper te worden. Over haar eigen wens meer van de wereld te zien. De tekeningen die dove Jan Moenes van haar maakt. Over het kattenkwaad dat haar broer uithaalt met zijn vriend Dirk. Het plezier dat ze heeft met haar vriendin Lutje, het zusje van Dirk. ...en de prachtige verhalen die haar moeder vertelt over haar jeugd. En het is eindelijk gelukt een nieuw huis in Marken te vinden... ...waar ze nu royaal kunnen wonen. Wanneer Arian met een boot vol hooi in de vecht ligt... ...droomt hij van rampspoed. Maar ze hebben het nog nooit zo goed gehad. Ik heb altijd al een hekel gehad aan voorspellende dromen. Rampspoed. Het wordt altijd aangekondigd in een droom. Dat is toch onzin, liefste... Jij kent dat eiland niet, dat marken. Ik ben er geweest. Het heeft een paar grote rampen gekend. Dus ga jij ons nu vertellen, Tijne. Als u dat wil, mevrouw. Als u dat wil. De stem van het water. Deel 3. Brandt. Ik Alle geschiedenissen zijn prettig om te horen. Nee, dat is zo. Maar soms zijn ze wel noodzakelijk om te vertellen. We hebben net de Eerste Wereldoorlog achter de rug, mijn beste. Ik ben blij dat we buiten schot zijn gebleven... maar ik denk dat we nu niet moeten zeggen van... goed, de wereld is klaar. De oorlog tegen het water, die zullen we altijd moeten voeren. Precies. Daarom vertel ik u dit ook allemaal. Er valt nog zoveel te doen... in Zeeland, rond de Zuiderzee... aan de kusten, de oevers van rivieren... Het is nu 1918. Wanneer, mijn beste, denk jij dat we de strijd tegen het water definitief gewonnen hebben? Een halve eeuw? Zouden we zoveel tijd nodig hebben, denk je? En wat voor rampen zullen we ondertussen nog beleven? Alsjeblieft, Tijnen, vertel verder. Die droom die Ariane had gehad: van rampspoed. En toen? Het was nacht. En ik lag in de bedstee. Ik was pas. 12, 13 jaar, dat weet ik niet precies. Van een overstroming. Ik weet het niet, maar wat is dat lawaai? Ik droomde weer van die overstroming. Dit is geen overstroming, Ariaan. Kijk eens naar buiten. Alles ziet rood. De lucht ziet helemaal rood en overal dikke wolken rook. Er komt overal rook vandaan. Uh, uh, naar beneden, gauw naar beneden. Mem, Mem waar zit je? Kinder, kinderen. Hier, ik heb een me. Ach, oh, mijn lieve kind, het is niets. Het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Mem, laat die spullen. Weg daar, weg bij die deur. Het brandt daar ook al. Mem, ik zoek alles wel bij elkaar. De looze van ta, zilver. Maar jij moet naar buiten, nu. Het wordt niet te gevaarlijk. Kom, Mem, ik zoek wel. Ja, oké, oh, wees voorzichtig. De deur open, voorzichtig de deur open. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, verschrikkelijk. Wat gaan jullie maar? Wij komen zo. Die kant op, daar brandt het nog niet. Oh god, de vlammen slaan al naar binnen. Water, is er ergens water? Nog even. Ja, ik heb hem. Wat doe je nu? We moeten nat blijven. Ik hou nog een emmer. een foto van mentaal nog. Ja, ik heb alles. Dan naar buiten, zo snel mogelijk. Oeh. Waar? Het brandt overal. Oh god, we gaan toe. Hoe komen we hier uit? Het raam, via het raam. Hou jij de spullen vast. Zo, en nu nog een stoel. Zo, dat is gelukt. Hoe jij nog. Geef me eerst de spullen. Hier, pak aan. Ik kom zo. Wat, wat doe je? Ik haal de emmer. Kom naar buiten. Snel. Het hele huis zit in de fik. Er is te veel vuur. Ik kan zo niet naar buiten. Wacht. Ik gooi nog een emmer water over me heen. Zo. En nu kom ik. Kom nu. <coughs> Voordat het te laat is. <coughs> ja, ja. Ik kan niet sneller. Nog een klein stukje. Je bent er bijna. <coughs> Gelukt. Ja, het is gelukt. <laughs> het is verschrikkelijk. De hele buurt zit in de fik. Kom hier met die emmer. Geef mij die emmer. Er moet geblust worden. Er is veel te weinig water. Geef het die emmer. Kijk, ze hebben een rij gemaakt. Er is geen redder meer aan. Water, mensen. Meer water en sneller. Hier, hier, Waar Hou jij dat kind mee. Jan, wie is dat kind? Je, je moet het bij je houden. Er zijn nog meer mensen in het huis. Jan, maar het huisplant aan alle kanten. Jan, Jan. Oh, maar hij hoort er natuurlijk niks van. Tom, kom maar mee. Ik zal je in veiligheid brengen. Hé, hey, kijk uit waar je loopt. Ja, ik let wel op. Maar waar is Aria? Heeft iemand Aria gezien? Aria! Aria! Aria! toestand. Geef het kijk maar hier. Ik, ik geloof dat ik het ken. Och ben jij niet klaasje van aal. Och stil maar liefje, zoet maar. Lutje, Lutje neem jij dat kind mee. Jawel, wel, mem. Uh, ik zorg wel van. Och kom maar, alles komt goed, echt waar. En Arian, uh, heeft u Arian nergens gezien? En ik, ons mem? Ik weet het niet, kind. Ik, ik weet niet waar ze zijn. daar is hij. Arian. Oh god, hij is helemaal zwart. Oh jongen toch, jongen. Aria, waar is je Mem Een kleine Pietje? Ze zijn veilig. Ze zijn in het stenen huis bij het hotel. Dat is nog het enige huis dat niet brandt. Ik heb onze spullen daar gebracht. We moeten het maar overlaten, zegt Mem. Overlaten? Maar ons huis! Het is verloren. Verloren? Het valt niet meer te redden. Ik wil het zien. Kom mee. Het heeft geen zin meer. Jawel, ik wil het zien. Ons huis. Hier lagen we een uur geleden nog te slapen, Aria. Onder het dak. Ja, daar gaat het dak. En de rest. Weg, weg, weg, weg. weg, weg. Geen kinderen hier. Ons huis stort in. Jullie moeten weg. Het is hier veel te gevaarlijk. Kunnen we niet helpen? Oh, nee, jongen, er valt hier helemaal niets meer te helpen. Kom maar, Tijne. Kom maar mee. Er zijn toch geen kinderen meer? Nee, maar het is wel een verloren zaak. Hé, hey, daar heb je Jan Moenens. Over Jan. Ook helemaal zwart. Hij is het huis heen gegaan. Om die mensen te redden. Jan, hoe is het gegaan? Leven ze nog? Jan, leven ze? Het vuur valt niet met de blussen. Maar de mensen, Jan. De mensen. Wat? De, de mensen? Nee, is goed. Die nee, zijn in leven. Wat zal ta zeggen als hij thuis komt. Ja, en alle andere vissers. dat geweest. Nou. Ik weet het uh, nog, Tijne. Het was verschrikkelijk. Er waren zelfs berichten in de courant. Marken voor een groot deel verwoest. Josephine, oh, We moeten weer op huis aan. Ik vroeg mij af, Tijne. Of jij een toespraak kon houden, een toespraak voor de vaste Kamercommissie van Rijkswaterstaat. Wat zou jij daarvan vinden? Maar toch niet morgen? Ik moet dat voorbereiden. Vanzelfsprekend. Ik zal haar morgen vast voorstellen aan wat leden van die commissie. Misschien is dat handig. Ja, zeker. Kom, Josephine. Ja. Ik denk dat onze Frits het behoorlijk koud heeft in de wagen. Maarten, bedankt voor je goede zorgen. Maarten, dat was heel en, gezellig. En, tot morgen. Heel tot gauw. Tot morgen, excellentie. Ik hoop dat deze kamer je schikt. Hij is prachtig. Er staat een lamp op je tafel. Maak je die wel uit als je gaat slapen? Ja, zeker. Ik wilde nog wat schrijven. Ga je gang. Ik maak je morgen wakker. Goed? Goed. Welterusten. Beste Dirk. Ik ben in Den Haag aangekomen. Wat een mooie stad. En zo chic ook. De wagens rijden af en aan op de grote straten. Je ziet weinig karossen meer. Allemaal hebben ze hier een automobiel. Dat het net nog oorlog was, daar merk je hier niets van. De minister-president heeft me ontvangen... En ik logeer nu bij een van de ministers. Ze zijn erg onder de indruk van wat ik ze vertel van Marken. Ik weet wel waarom. Hier in Den Haag zijn ze ver weg van de echte wereld. Van echte mensen. Alles is hier alleen een beleidsstuk of een regeringsnota. Maar ze zijn ook echt geïnteresseerd. Ik vertel vooral herinneringen. En ik herinner me zoveel, zo herinner ik me ook jou en mij. Dag Dirk. Dag Tijne. Ik heb nog wat gevonden. Ik denk dat het van jou is. Wat is dat? Dat had je bij ons in huis laten liggen. Maar dat is, dat is mijn oude pop, mijn knikkerpop. <laughs> Dirk, wat lief. Wat lief dat jullie dat voor me bewaard hebben. Moet je nou huilen? Ja, ik had hem deze zomer gemaakt. Met Luutje samen. Dat ziet ze er nog netjes uit. Echte Marker kleren. Ik dacht, ik dacht dat, je er, dat je er wel blij mee zou zijn. Ach ja, natuurlijk. Wel bedankt, Dirk. Ik snap het niet goed. Jullie hele huis brandt af. Dan laat je geen traan. Nu sta je te janken op een stomme pop. Wat aan onzin. Het is het enige wat van mij overgebleven is. Nou ja, veel plezier ermee. Lietje, wat is die broer van jou toch een raar figuur. Hij is soms zo onverschillig. Maar heeft hij toch je pop teruggegeven? Ik wou hem niet teruggeven, maar hij wou het zelf doen. Nou ja, ik kan er geen pijl op trekken. Wat denk je? Zal Aria nu naar zee gaan? Wat bedoel je? Nou, er zal geld verdiend moeten worden. Of hebben jullie nog ergens een pot met goud staan? Bemoei jij je nou maar met je eigen zaken. Mijn taar moet nog thuis komen. En jullie hebben al van alles bedieseld. Maar alle huizen zullen toch weer opgebouwd moeten worden? En daar is geld voor nodig. De gemeente wil dat er weer met hout gebouwd wordt. Ja, nogal wie dus? Dat is toch veel goedkoper? Niet op de lange duur. Houdt fikt als de ziekte. En dat hebben we kunnen zien. Je houdt de huizen horen bij Marken. En steen is toch veel te duur? Het is leuk voor de reizigers die hier komen. Maar daar heeft alleen de kastelein van het hotel wat aan. Nee, ze zouden aan de regering steun moeten vragen. Financiële steun. Nou, je weet er al heel wat van. Ja, ik heb me erin verdiept. En ik vind dat ze het zo zouden moeten aanpakken. Toen al. Toen al maakte ik me druk over de regering in Den Haag. Toen al schreef ik een brief op hoge poten dat er geld moest komen. Geld voor steen. Omdat de houten huizen van Marken veel te brandbaar waren. Dat we een domme fout niet twee keer moesten maken. Luutje zei, die lezen ze nooit. Maar ik heb geleerd dat deuren gewoon open kunnen. Als je maar weet waar de sleutel is. En dat iedereen naar je luistert als je maar aanhoudt en je waarheid schreeuwt. Het is belangrijk je stem te verheffen. Je moet toch zeggen wat je mening is. In dit land is dat belangrijk. Waar hebben we anders een democratie voor? Zijn ze dat? Ja, dat is de boot van papa. Kijk, hij staat aan het roeren. Ze zullen vreemd opkijken, denk ik. Ja, het zal niet meevallen. Nou, niet zo in mijn hand knijpen, Tijne. Nee, man. Arendje! Ariaan, Tine, fijn om jullie weer te zien. Alles goed? Hoe is het op school? Vrouw, Marietje. Dag daar. Dag daar. En waar is Ale? Is ze niet goed? Is ze thuis gebleven? Uh, ja, Ale is thuis. Die past op kleine Pietje. Zeg Aris, je vrouw is er niet bij? Nou, ze staat anders altijd aan de kaar. Is ze niet goed of zo? Nee, met haar is alles goed. Alleen, we wonen nu bij jullie. Bij ons? Wat is dat nou? Ja, Mem en jij slaapt met kleine Pietje in het pronkbed. En Aria en ik eronder. Het gaat best. Wat is er gebeurd? Brand. Er is brand geweest. Onze hele buurt is afgebrand. Brand? Ons kistje hebben we weten te redden. Met het zilver en het horloge. Brand? Wanneer is dat gebeurd? Woensdag. Afgelopen woensdag. Het was nacht. Uh, of nee, het was avond. Aria en ik lagen net op bed. Het woei en daarom ging het zo snel. De brandweer kon er niet veel meer aan doen. Brand? Er is niemand omgekomen. We zijn allemaal gered. Een paar brandwonden, verder niks. Mijn gezicht is alleen nog een beetje rood, van de stoom. We hebben nog geholpen met het blussen. Brand? Wat is er? Wat is er aan de hand? Er is brand geweest. Het huis van Muus en Maritje is... verwoest. Hun nieuwe huis? Ja, ze wonen zo lang bij ons. Ta, uw loosje is er nog en jullie trouwfoto en Mim's akertjes en kaphaken. Niet alles is weg, Ta. Niet alles. Brand? Stil maar, meisje. Je vader heeft even tijd nodig, denk ik. Kom, Ta, kom. Ale heeft ons in huis genomen. Dat is toch heel aardig. We redden het wel, Ta. We redden het. Maak je maar geen zorgen. Ik heb een afspraak met de minister-president. Ik zal praten met de vaste Kamercommissie Rijkswaterstaat. Daar is mij niets van bekend. Misschien moet u hem even bellen? Als mij er niets van bekend is, hoef ik ook niet te bellen. Ik loop al door. Pardon? Dat heb ik gisteren ook gedaan. Dat is blijkbaar de enige methode die hier helpt. Toen was hier er niet, toch? Moet u eens opletten hoe goed ik kan opletten. Luistert u eens hier. Het is hier Den Haag. Niet een of ander uit de kluiten getrokken vissersdorp. Daar gaat u uw stennis maar maken. Hier gedragen wij ons. En mensen beledigen. Dat noemt zich gedragen. U gaat nu meteen de minister-president inlichten of u heeft problemen. Ik ga een grander voor u roepen. Dat ga ik doen. Loop je even met me mee, Tijne, of wacht je hier? Mevrouw? Had je heel kennis gemaakt met Tijne, Jacqueline. Jacqueline is mijn man's secretaresse. Ze gaat over een maandje met pensioen. Blij toe, hè, Jacqueline? Maar mevrouw we zeggen altijd dat mannen ervoor zorgen dat we in ouderwetse rolpatronen gevangen zitten. Maar sommige vrouwen Ik hebben Ik op... dat niet. Je moet als vrouw toch... Uh, ...solidair zijn met andere vrouwen. Als we allemaal dat besef zouden hebben... ...denk je niet dat we dan al lang onze eerste vrouwelijke minister hadden gehad? Kijk, Tijne, als ze dat water van jou regelen in een halve eeuw... ...dan moet je er nog een halve eeuw bij optellen... ...voordat ze een vrouw van dat water de baas laten zijn... Een vrouw als minister van Waterstaat. Ik denk wel eens dat dat nooit zal gebeuren. Als mijn man ons niet kan ontvangen, moet je me nog maar eens wat van die mooie verhalen over Marken vertellen. Kijk, hier is een plekje, een bankje. Mooi genoeg. Ome Piet, ga eens een eindje opzij. Ik moet hier de vloer ook nog even schoonmaken. Hé, hé, hé. Wat moet dat allemaal? Hier, hier woon ik? Ja, natuurlijk. Jullie wonen hier, pap en jij. Maar moet ze nu en dan schoongemaakt worden? Oh, nou, nope. ga wel een slagje om. U hoeft alleen maar een stukje opzij. Je, je, je doet maar. Mij zie je voorlopig niet meer. Vrouwen, niks gedaan. Had hij er genoeg van? ja. Hij kan er niet tegen als hij schoongemaakt wordt. Wat, wat heb je daar? Kleren. Ik heb uh, boven nog een hele stapel kleren gevonden van je Bessie. Wapper uh, vond het goed, zei hij. Maar wat ga je daar dan mee doen? Voor jou. Kleren voor jou. Wapper zei dat ik ze kon nemen om te vermaken voor jou. Ik heb geen kleren nodig. Neem jij ze maar, men. Nee, jij neemt ze. Je groeit. Dat valt nog wel mee. Nou, kijk eens hier hoe strak dat zit. Het is nog niks. Ert op een plank, zegt Luutje. Ik denk dat Luutje een beetje jaloers is. Nee, Tijne. Jij wordt langzamerhand een jonge dame. En daar horen andere kleren bij. Mem, is het waar dat Ariaan op de logger gaat? Eh, uh, nou, dat weet ik niet, kind. Daar bemoei ik me niet mee. Nou... Wat vind je van die kleren? Daar zullen we iets moois van maken. Denk je niet? Ja, mem. Als jij het zegt. Ik moet je wat vertellen. Of weet je het al? Dat zou ik moeten weten? Hm, ik dacht dat je het misschien zelf al wist. Nee, maar waar heb je het toch over? Het doet zo geheimzinnig. Wacht maar, ik vertel het je straks wel. Wat gemeen! eerst maak je me nieuwsgierig en dan wil je niks zeggen. Echt iets voor meisjes. Vrouwen zal je bedoelen. Vrouwen. Hé, hey, Arian. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd? Waarmee? Jij gaat toch naar de logger? Ik? Wanneer? Van de zomer. Dat zegt mijn vader. Nee. Ja, gefeliciteerd, man. Maar ik weet nog van niks. Ja, Arian. Jij gaat naar zee. Hoe weet je dat? Ik heb het aan Mem gevraagd en die wou niks zeggen. Dus toen wist ik genoeg. Ja, ik mag naar zee. Ik mag naar zee. De zee. Dat de zee nog altijd die jongens trekt. Niet alleen de jongens. Ik heb ook altijd willen reizen. Ik ben jaloers geweest op Ariaan, echt waar. En ik wist dat ik hem zou missen. Mm -hmm. En dat terwijl je weet dat zo vaak jongens niet terugkeren van zo'n reis. Maar wat zou ze dan toch zo trekken? Het gevaar. Het gevoel dat je mens bent. De uitdaging. Haal je het of haal je het niet? Heeft u dat niet? Voor mij is elke dag weer een uitdaging. Mm -hmm. Maar jij hebt veel meegemaakt. Ik woon hier in dit saaie Den Haag, deze saaie stad met zijn saaie bewoners, zijn saaie politici en zijn saaie vrouwen. Nee, saai is mijn leven nooit geweest. Moeilijk, dat wel. Komen jullie verder? De commissie is klaar voor je, Tine. We willen graag naar je luisteren.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 Lutje, de vriendin van Tijnen, Robin van den Heuvel. Dirk, de broer van Lutje, Rogier Plas. Aris Boes, een schipper, Sietze van der Meer. Grietje Langbroek, een schippersvrouw, Didi Thijssen. Dove Jan Moenes, Boudewijn van Hulzen. Volwassen Tijnen, Roos Slikker. De minister-president, Frank Klein, zijn vrouw, Jozefien, Ineke Veenhoven. Een minister, Ben Hansen, zijn vrouw, Marte, Josje Timmers.